11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Bibliotheken moeten blijven. En de partneralimentatie ook, of juist niet. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn bij hun kennismakingsbezoek aan de provincie Groningen enthousiast begroet. Het paar werd in de stad Groningen ontvangen door de commissaris van de koning Van den Berg en begon daarna aan een wandeling door de stad. Later gaat het gezelschap nog naar Leek. Daarna staat vanmiddag Drenthe op het programma waar het paar Rode, dwingeloop, Bijlen en Assen zal bezoeken. De koning en de koningin zullen in totaal twaalf provinciebezoeken afleggen. De snelweg A67 van Venlo naar Eindhoven is afgesloten na twee ongelukken. Kort na negen uur waren vier vrachtwagens en enkele personenauto's betrokken bij een aanrijding. Daarbij raakte één vrachtwagenchauffeur bekneld. Ongeveer op hetzelfde moment botsten 100 meter verderop twee vrachtwagens op elkaar. Daarbij zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Het aantal jongeren dat slecht hoort stijgt. Dat concludeert de Nationale Hoorstichting op basis van 17.000 online oorchecks.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 Bij het samenstellen van de index wordt gekeken naar het inkomensniveau van de inwoners, gezondheid, veiligheid en huisvesting. En in totaal werden er 30 landen beoordeeld. Nederland staat op de achtste plaats. De nummer 1 in de top 10 is Australië, gevolgd door Zweden en Canada. Het weer nog, eerst zon en droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe. En later vanmiddag en in de avond kan er vooral in het zuiden een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 18 graden aan zee, 21 graden in het binnenland. Jongen, jongen, jongen, jongen. Er is nog heel wat aan de hand op de Nederlandse wegen. Bij de AWB zit Edwin Gerritsen. Er ja, staan files bij Amsterdam op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag voor Amstel Business Park, 2 kilometer. En op de A10 Noord voor oost werf 2 kilometer richting Amersfoort. Dan de A67, die is dicht van Venlo naar Eindhoven... tussen Asten en Afritz-Zomeren door een ongeluk met vrachtwagens. Er staat 5 kilometer file. Verkeer van Venlo naar Eindhoven kan beter omrijden via Roermond... over de A73 en de A2. De Gids.fm vervolgt de voorstelling over een minuut of twee.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Wetenschappelijke bibliotheken moeten bezuinigen van de overheid. Het Tropenmuseum maakt al bekend dat de 230 jaar oude bibliotheek... ontmanteld moet worden. Kunnen er soms heel waardevolle collecties nog gered worden? Daarover praat ik zo meteen met hoofdbibliothecaris Jos Dame. Een handtekening in de koffie... Zo is het kunstwerkje dat professionele koffiezetters... barista's heten ze... in de melk bovenop de koffie zetten. Zo is dat kunstwerkje wel te omschrijven. Het is zo'n kunstvorm geworden dat er zelfs wedstrijden in zijn. Vandaag de finale van het Nederlands kampioenschap latte Aard. En helpt het afschaffen van partneralimentatie... om vrouwen eerder financieel onafhankelijk te maken. Daarover zo debat. En wilt u weer eens wat anders zien dan die zon? Surf naar degids.fm het bedrijf Better Place is failliet. Dit Israëlische initiatief zou het elektrische rijden... naar een hoger plan moeten tillen... doordat je je accu niet meer uren hoeft op te laden. Die accu die raal je namelijk gewoon in... om uh, een opgeladen exemplaar ervoor terug te krijgen. En dan kun je weer verder rijden. Een jaar na de start blijkt het bedrijf niet levensvatbaar betekent het nieuws het einde van het elektrisch autorijden... of komt er in ieder geval een rem op. Aan de telefoon Bas Vos, hij is initiatiefnemer van elektrische taxis in Amsterdam. Dag meneer Vos. Ja, goedemorgen. Bent u verrast door dat faillissement van Better Place? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Omdat ik van het begin af aan nou, laat ik zeggen, het sneller opladen... dat kan met, ook met zogenaamde snelladers. En de ontwikkeling daarin was zo snel dat toen Better Place begon... Uh, en die hebben natuurlijk een uh, soort garage nodig om die batterijpakketten te kunnen verwisselen. Dat duurt dan een kwartier ongeveer, maar inmiddels zijn er snelladers die een auto uh, of een batterijen van nul naar volledig volgeladen in een kwartier doen. Dus in dezelfde tijd en natuurlijk veel makkelijker. Nou heeft u vijf van die elektrische taxis in Amsterdam uh, rondrijden. Ja. Dus u doet dat op die manier? Ja, ik... Uh, een hoop batterijen. en je auto heeft een actieradius van 300 kilometer, en uh, in een kwartier. Uh, op dit moment heb ik een iets minder snel. Uh, iets minder snelle snelader. Dus die doet er een half uur over. Maar ja, dat is natuurlijk meer dan voldoende. Als je een kop koffie drinkt en je pauze neemt van een half uur, dan is je auto weer vol. Precies, de chauffeur, dan moet ook even pauzeren. Een sigaretje ja. roken, een koffie ja. drinken. Nou, dat laatste liever, dat eerste liever niet. Dat sigaretje roken lijkt me niet zo handig. Maar... U bent begonnen met vijf elektrische auto's, ja. toch, of niet? En ja, nu zeker. nog steeds vijf. Uh, ik heb er vijf rijden. En de zesde is klaar en wordt getest op dit moment. Dus die vijf, dat waren rege prototypes... waarin we alles wat we tegen zijn gekomen aan dingen die beter kunnen... Uh, die hebben we nu in, in die tweede uh, levering, die tweede release zitten. En die wordt op dit moment getest. Dat gaat uitstekend. Er zit er nog geen enkele fout of hapering in. En als dat zo blijft, dan gaan we binnenkort beginnen met het industrieel uh, bouwen. Dus het gaat langzaamaan, mondjesmaakt, zo, ja. maar het gaat de goede kant op. Maar zeker, zeker. Dus ik heb uh, met dat uh, uh, Better Places weggaat, heb ik geen last van. Ja, daar was 850 miljoen dollar in geïnvesteerd in ja, dit initiatief. Ja, waarom? Ja, en het was voorspelbaar dit. Het was zo voorspelbaar. Ja? Ja, maar als particulier, als particulier krijg ik hem dan ook in een kwartier opgeladen tegenwoordig? Nou, nog niet. Maar nee. die, die snelladers, die kostte drie jaar geleden kostte die een ton... En uh, inmiddels zijn ze een, een tiende van de prijs. En ik weet zeker, ze zijn nu, worden ze echt concurrentiegevoelig. Uh, dus ze komen uit China, uit Korea, overal vandaan. En uh, dus ik denk dat het binnen een jaar of drie. Uh, kan, je, kan je ze voor 1 of 2000 euro kopen. Dat is nog veel geld, uh, hoor, voor een particulier, of niet? Uh, ja, maar als je dan kijkt wat je aan bespaart aan brandstof... Uh, die, die taxis van mij, die kosten uh, aan onderhoud en brandstof... nog geen tiende van een normale, brandstof, uh, een normale uh, brandstofauto. Maar u had er die ton voor over? Of kreeg u ze met korting? Uh, nee, <laughs> ik heb gewacht... tot zijn er 10.000 gingen. Dus de eerste vijf hebben geen snellere installatie. Wasvos -was, initiatiefnemer van elektrische taxi's in Amsterdam over het bedrijf Better Places dat failliet is. Dankjewel. Graag gedaan. De het koffiedrinken in Nederland heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De pruttelkoffie van vroeger is latte macchiato, espresso, cappuccino, noem maar op. En wie had er toen ooit gedacht dat er een Nederlands kampioenschap latte aard gehouden zou worden? Toch is dat wat er vandaag op de koffie- en theebeurs Beleef... in Houten gaat gebeuren, het heet Beleef. En daar komen ze bij elkaar, de barista's, de professionele koffiezetters. Barista Esther Maasdam hoopt hoge ogen te gooien... of liever de mooiste melktekening op de koffie te schenken. En verslaggever Robert-Jan Boy kreeg een voorproefje. Het is ongelooflijk wat we hier met de neus in de boter vallen. Een soort koffiebarretje hier waar de ene cappuccino naar de andere wordt gezet... Een aantal dames wat uh, ja, met heel bedachtzaam eigenlijk aan het proeven is. Esther Maastam. Ja, hallo. Die zei ze juist, hé hey, daar staat Lisbeth. Die is, wat was ze ook alweer ja, geweest? Derde, derde van de wereld op de baristenkampioenschap. En achter mij, Roos van Asten. U kent haar wel. Die was ook weer een kampioen geloof ik hè? Uh, ja, ik heb inderdaad aan verschillende koffiekampioenschappen meegedaan. Uh, en een paar eerste prijzen meegepikt. We hoorden je net praten met degene achter de koffiebar. Ja. Waar ging, waar ging dat gesprek over? Uh, nou, ik kreeg een mooie espresso en ik rook hem. En ik zette heel erg lekker zoeter ook. En toen gingen we kijken naar de smaak. Uh, dat we eigenlijk heel erg lekker fruitig vonden, maar het was nog heel hard op het einde. Dus we waren bezig met uh, even te bedenken hoe we hem nog mooier zouden kunnen krijgen. Met doseren en met tempen ja, en dat soort dingetjes. Het, het begint een beetje te duizelen. Ik hoorde Esther net zeggen tegen... De barista. Ja, Rawa. Rawa. Zo heet je dat, een barista. Iemand ja, die koffie ja, ja. schenkt. Ja, klopt. Van ja, ik zou het schuim iets minder uh, dik doen. Nou, uh, het is een drankje die uh, de flat white wordt in Londen veel gedronken. Dus daar ben ik nu een beetje verslaafd aan geraakt. Er zit heel wat vast aan de koffie. Ja, ja, ja. ja. Als je helemaal inzit in het wereldje, dan leef je het ook echt. Waar je ook heen gaat, als je op vakantie gaat, dan neem je een lijst met espresso mee. En branderijen ja. waar je langs wilt. En, uh, ja. Ja. Straks wordt het uh, NK gehouden, doe jij er mee? Ja. Al ja. tweevoudig Nederlands kampioen, ja, ik leg het eventjes uit. En hoopt straks naar de wereldkampioenschappen in Nice te gaan. Je hebt heel wat getraind, heb ik begrepen? Ja, absoluut. Uh, ja, ik doe al sinds 2009 mee en elke keer uh, weer keihard uh, voor trainen. We ja. willen dat wel eens zien. Nou, wat gaan we doen? We dus de filterdragers, spoelen even wat water door, zodat uh, de groep warm is en uh, de oude koffie eruit. We hebben nu een hele mooie koffie van, uh, van Bokka die we uh, gebruiken. Filterdrager, zo'n uh, glimmend schepje met zo'n uh, zwaar handvat eraan. Ja. Nou, daar gaat de oh, koffie ja. in. Dat malen we dus natuurlijk vers. Met de wijsvinger uh, strijkt ja, Esther de koffie glad in de houder. Een beetje aanstampen. Ja, temperen hem. En filterdrager goed schoonmaken. Dan nou, hangen we hem erin en we zetten hem meteen aan. Dat wordt in het apparaat geschroefd. Esther pakt een kopje, twee kopjes worden eronder gezet. Ja, nou, nu ben ik ook aan het meetellen in mijn hoofd. Gaat het ook zo tijdens het NK? Ja. Klaar, af en dan gaat het. Klaar, haten. af en gaan. Ja, nou ja, dan gaan we naar het melk. Uh, schenk de kan half vol. En uh, spuit het stoompijp even door. En dan gaan we als eerste de eerste paar seconden wat, uh, wat lucht erin blazen. Dat doe je aan het begin... En dan vervolgens warm je hem eigenlijk alleen nog maar op. Zorg je dat het goed uh, uh, ja, ronddraait en je kan. Daardoor krijg je een heel mooi microfoon. Dus echt hele kleine belletjes die je nauwelijks kan, uh, kan zien. Niet te warm. We maken hem 65 graden. Draai hem goed rond. Het, nou, Pak het, het kopje. kan het je melk, ontmoeten u het kopje. Ja. En nu krijgen we het schenken. Ja, wat je doet is, je schenkt eerst met je melk door de crema heen. Eerst dan beweegt dan het, het tuintje een mooi, beetje van de melk. Dan kom je heel dicht op de koffie en dan gaan we het wit er eigenlijk op leggen. Oh, dan nou krijg je een heel wit figuurtje op de bruine koffie. Ja, en met wat handbewegingen. Kijk dan eens, een, een soort een bloem, dennenboomachtig. Ja, een heel mooi hartachtig figuurtje ja, eigenlijk. Ja, hè? Ja. En dan gaat het dus om de tekeningetje. De... Ja, ja. ja, creativiteit uh, en perfectie eigenlijk. Dus je moet een, uh, en complexiteit. Dus je moet een creatief figuur verzinnen, wat mensen nog niet veel hebben gezien. Het moet complex zijn, dus heel moeilijk. En vervolgens ja. moet je dat perfect uitwerken. Nou ja, het ziet er goed uit, zou ik zeggen. Het nou. moet natuurlijk nog geproefd worden, want dat is het belangrijkste ja, tuurlijk, van de koffie. Ja, natuurlijk. Het, het moet goed smaken. Kan ik eventjes, ja? Het is, uh, ja? Het is een heerlijke koffie. Oké, oh, kijk gelukkig. Maar hij mag wel wat heter van mij. Ja? Ja, ik vind ja. het een beetje te koud eigenlijk. Ah, dat dat uh, krijgen we veel te horen, omdat mensen zijn ook gewend dat uh, vaak de melk wat heter wordt ja. gemaakt. Ja. En wij proberen wel te gaan naar iets, iets kouder, omdat er dus meer... Want mensen doen inderdaad vaak uh, suiker in de koffie, omdat het bitter is ja. en omdat de melk wat verbrand is. Wat wij willen doen is proberen meer, uh, misschien de temperatuur iets omlaag, gewoon een aangename drinktemperatuur. Dus, maar wel dan die zoetheid naar boven krijgen. Nederland moet toe naar een andere koffiesmaak. Uh, nou, ja, we zijn al heel goed onderweg. Al heel veel bedrijven zijn er heel erg mee bezig. Uh, dus uh, nou ja, nu nog iedereen meekrijgen. En daarom zijn we ook hier op de beurs om dat, uh, ja. Ja, om dat ook weer te proberen te doen. Barista Esther Maasdam. Wie is zij verder? Hoe oud is ze? <laughs> ik ben 27. Ze woont uh, in Londen? Ja, ja, ja. ik ben erheen verhuisd voor de koffie. Om daar te gaan werken. Omdat het niveau daar wel echt uh, ja, best wel hoog was. Veel uh, koffiebarretjes, uh, mooie uitdagingen, veel branderijen. Uh, dus daar kon ik mezelf verder ontwikkelen en veel leren. Wereldkampioen wil je worden? Ja, dat is het doel natuurlijk. Ja. Wat voor kopje koffie moet dat opleveren? Ja, een hele bijzondere. Wordt weer ja. eens white. Ja, ja, ja. Iedereen ja, ja. kent je hier. Ja, ja het is een kleine, kleine koffiewereldgroep die we hebben. Ja, heel leuk. Toi, toi, toi. Ja, bedankt, super bedankt. Een klein koffiewereldgroepje. Wereldkampioen Latte Aard. Dat klinkt mooi, maar vandaag gaat de Esther Maasdam eerst haar Nederlandse titel te verdedigen in houten. Ik heb weer zo'n bekertje koffie uit de Ultimaat. Oeh. You never see the light It's hard to know which one of us is caving met een grote hit van de afgelopen maanden, Stay. En ze werd begeleid, er werd meegezongen... door de Amerikaanse singer-songwriter Mickey Echo. Ja, de Gids.fm Zoveel boeken heb ik nog nooit gezien. Zeg eens, meneer, wat doet u met al die boeken hier? Ja, kijk, dit is een bibliotheek. En de mensen komen oh. heel boeken te lenen die zij willen lezen. Oh, geweldig. Mm. Oh, boeken lenen. Oh. oh, dat is mooi. Ik wil graag veel lezen. Oh, dat is heel goed. Ja. Wat kan ik voor u halen? Hartstikke leuk, toch, zo'n bibliotheek. Maar de bibliotheken in Nederland verkeren in zwaar weer. Dat het met de openbare bibliotheken niet lekker gaat, dat is geen nieuws. Maar meer en meer wetenschappelijke en culturele bibliotheken komen onder druk te staan. Bij mij zit Jos Dame, hij is hoop, hoofdbibliothecaris van het Afrikaans Studiecentrum in Leiden. Goedemorgen meneer Dame. Goedemorgen. Afgelopen week regende het bibliotheekberichten. De bibliotheek van het NIOD kan blijven, maar de bibliotheek van het Tropeninstituut moet dicht. En de, het instituut eh, Koninklijke land- en volkenkunde, weet nog altijd niet waar het wat de bibliotheek betreft aan toe is. Wat is er aan de hand met die bibliotheken? Er zijn een paar dingen aan de hand, denk ik. Het eerste is dat uh, door de digitalisering veel dingen uh, nu makkelijk op je schermpje te krijgen zijn. En mensen denken, waarom moet ik nog naar de bibliotheek? Gelukkig blijft het bibliotheek uh, abonnementenbezit in Nederland redelijk constant... En ook wetenschappelijke bibliotheken eh, krijgen genoeg bezoekers. Alleen gaan die soms via eh, het schermpje van abonnementen die zij nemen. Maar bij veel beleidsmakers en bij de overheid... eerst een beetje de gedachte... waar hebben we die oude papieren nog voor nodig? Ja. Wat ze niet snappen, is dat je die papieren onder andere nodig hebt... om Google Books te kunnen maken. Want als je niet een papieren boek hebt... kan je er ook geen digitale kopie van maken. Uh, en... Een tweede punt is dat sommige bibliotheken niet goed kunnen verkopen... dat ze al bezig zijn met uh, die hele... Uh, stap naar de digitale wereld. En wat dat betreft is die, dat voorbeeld van het Tropenmuseum... wat u gaf wel een aardige, omdat die dat juist wel gedaan hebben. Die hebben prachtige kaarten, die hebben ze gedigitaliseerd... daar hebben ze Google Maps overheen gelegd... zodat je precies kan zien hoe dat stadje in Indonesië... groeit van heel klein naar heel groot. Ze hebben uh, projecten in allerlei Afrikaanse landen opgezet... waarbij ze de uh, bibliotheken en universiteiten daar steunen in uh, de toegang tot wetenschappelijke informatie. Dus het is wat betreft het troopmuseum extra zuur... dat, uh, dat die door de overheid gekort worden. En ik denk, ik geloof dat prinses Maxima beschermvrouwen is... die zou toch... Oh, koningin? Ja. Ze zou toch echt wat moeten gaan doen? Ja, ze loopt rond tegenwoordig. Uh, vandaag zelfs in uh, de provincie Groningen. Maar de, de bibliotheek van het Tropeninstituut dreigt de woorden vermalen Malen in de papierversnipper aan, las ik. Dat Zo erg is het toch niet, of wel? Zo erg is het nog niet, maar... Uh, Let wel, het gaat om tien kilometer boeken, waarvan één kilometer van voor 1950, die gaat wel gered worden. Maar bij die boeken na 1950 zitten ook vele boeken die uniek in Nederland zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er niet een universiteitsbibliotheek of een andere bibliotheek is die daar eh, zich over wil ontfermen. Misschien de Koninklijke Bibliotheek, daar zou het toch een taak voor moeten zijn. Ja, want hoe erg is het op het moment dat die bibliotheek zou verdwijnen? Uh, voor die het is heel grappig als je de foto ziet in de krant afgelopen week. Uh, dan zag je dat daar allemaal jonge studenten zaten te studeren. Uh, en die bibliotheek doet goed werk. Dus het zou, het zou voor, uh, voor dat vakgebied een ramp zijn... als de, de bibliotheek van het Tropenmuseum weg zou gaan. Heeft u het zelf wel eens meegemaakt dat uw collectie onder druk kwam te staan? Toen ik bij de uh, Universiteitsbibliotheek in Leiden werkte... Uh, was daar een collectie van 400.000 niet-gecatalogiseerde dissertaties uit Frankrijk... In Duitsland vooral tussen 1580 en 1980. Waarvan Die lagen daar? Vier kilometer lang. Pardon. Waarvan iedereen zei: wat moeten we daar nou mee? Daar heb ik toen een tentoonstelling van gemaakt en ik ben gaan zoeken in die uh, collectie. En dan vond ik het proefschrift van Einstein, van Madame Curie, van Niels Bohr. En zo kan ik Kijk, er nog eens. Als je een tentoonstelling ervan maken, dan vraag je er aandacht voor. Dus dan denk je ook, hey, dit moet bewaard blijven. Dat is, dat is heel goed, dat is een goed punt. ja Inderdaad, uh, bibliotheken moeten zorgen dat ze de schatten die ze hebben, dat ze die goed voor het voetlicht brengen. Maar dat doet het Tropeninstituut. Het doet het en het helpt niet, dus uh, je ziet ook bij de KNW... dat die, uh, die toch de hoede van de wetenschap moet zijn in Nederland. Dit de koninklijke Nederlandse academie van de wetenschappen. Klopt, en waarvan Dijkgraaf uh, altijd hoog loopt te trompetteren... Uh, dat hij hier ook uh, het belang niet goed ziet. Hij nou, denkt misschien, het wordt allemaal gedigitaliseerd. U hebt uw iPad bij u, dus u kan het zo allemaal ophoesten. Uh, zeker, maar uh, op die iPad las ik net de dissertatie van Hugo de Groot... To van toen hij veertien was... Het die kan, kan dus al. Die kan, maar die kan je alleen lezen als, als iemand hem bewaart. Wel, maar goed, dan is hij op een gegeven moment, staat hij op het internet. Dan zou je hem vrij kunnen geven. Ja, zeker. En dat is ook bij, bij deze gebeurd. Maar er zijn nu ongeveer 20 miljoen boeken digitaal. In totaal, het is een beetje moeilijk tellen... maar er zijn schattingen geweest die variëren... tussen de 130 en de 200 miljoen boeken die er op aarde zijn. We hebben nog een wel even te gaan. Dus die bibliotheken moeten zich in de toekomst gewoon bezighouden... met alleen maar digitaliseren, digitaliseren, digitaliseren. Nee, ze moeten ook de cultuur bewaken. En ze moeten ook bijvoorbeeld al die perkamenten, prachtige banden die ze hebben. En die prachtige handschriften. en, en Die, die moeten ook gedigitaliseerd worden. Maar om die soms goed te kunnen bestuderen, moet je het origineel zien. En bibliotheken hebben een rol in educatie van mensen. Denk aan veel immigranten die daar gratis uh, informatie kunnen krijgen. Vanochtend las ik de metro. En dan zie je dat prinses Laurentien uh, iets gaat doen met de laaggeletterdheid. Wat ligt meer voor de hand dan dat in bibliotheken te doen? En dat gebeurt ook. Alleen bibliotheken moeten zichzelf verkopen. En dat ze doen moeten ze niet? Ze doen het te weinig. En ze zijn niet fanatiek genoeg? Het zijn uh, echt van die stoffige functionarissen die er zitten. Uh, die zitten erbij, maar die moeten er ook zijn om het goed te kunnen bewaren. Maar ze moeten ook naar buiten treden... en zorgen dat ze enthousiast kunnen vertellen over de collecties die ze hebben... en waarom die van belang zijn voor Nederland. En waar, wanneer is dat, die trend van bezuinigen op bibliotheken... van wetenschappelijke en culturele instituten begonnen? Een jaar of vijftien geleden. Toen uh, de, de, Eerst begon het in de jaren negentig met tijdschriften die uh, online kwamen. Daarna kwamen boeken online... En toen dachten sommige domme bestuurders... oh, dan hebben we die bibliotheken niet meer nodig. Maar die heb je voor andere dingen nodig. Die heb je nodig voor educatie, voor uh, het bewaren van het erfgoed... voor de overdracht van kennis. Hoe vaak spreekt u die domme bestuurders? Uh, regelmatig. En dan zeggen ze tegen u, ja, kijk, de trend is commercialiseren. Waarom doen bibliotheken dat niet? Uh, een bibliotheek kan je niet commercieel maken. Uh, je kan meer geld rekenen. Je, je kan meer geld rekenen, maar uiteindelijk keert de wal dan het schip. Zeg maar, wie wil je bereiken? Je wil de jeugd bereiken. Je wil mensen bereiken die zelf niet het geld hebben om boeken te kunnen kopen. Die, die kan je op een makkelijke manier bereiken... als je daar niet uh, 100 euro per jaar hoeft te vragen voor een abonnementje. Die bibliotheekmensen zijn dus gewoon te rustig, te beleefd. Die gaan netjes aan de slag. Doen gewoon digitaliseren, regelen de abonnementen. We hebben niet in de gaten hoe heet de grond onder de voeten is. Ja, tegelijkertijd, je ziet ook een andere trend. Je ziet ook dat uh, sommige bestuurders het belangrijk vinden om een soort uh, prachtig instituut te hebben. Waarbij ze dan soms de bibliotheek plus het stadhuis of andere dingen bij elkaar zetten. En dan zorgen voor iets. Maar tegenwoordig, uh, er wordt meer gekeken naar het uiterlijk dan naar het innerlijk. Dat is zeker waar. Je moet de informatie gratis toegankelijk maken, ja. vindt u? Ja, zoveel mogelijk in ieder geval. Met erbiediging van copyright. Je moet zorgen dat eh, schrijvers en fotografen ook gewoon kunnen leven. Maar het is mooi als zoveel mogelijk informatie openbaar is. Maar moet je dan ook niet tegen de mensen zeggen dat niet alles gratis kan? Dat, dat weten ze soms niet, maar zeker in de wetenschappelijke wereld is het zo. Er zijn wetenschappelijke tijdschriften die kosten een paar duizend euro per jaar. En iemand moet die aanschaffen. Iemand moet ze zorgen dat ze geproduceerd geprodu worden. Op een gegeven moment kan een bibliotheek toch toe met minder mensen... Uh, en dan kan je toch daarop bezuinigen? Dat kan, maar dan kan je niks digitaliseren. Dan kan je niks aan laaggeletterdheid doen. Dan kan je niks aan uh, educatie doen. Zeg maar het is niet alleen boekjes schuiven. En bibliotheken moeten duidelijk maken dat ze niet alleen boekjes over de balie schuiven, maar meer doen. Wat is de mooiste bibliotheek van Nederland? Uh, Bibliotheca Tiziana in Leiden. U ziet dat ik geen moment hoef na te denken. Het is een, uh, Boudewijn Buge heeft er ooit over geschreven. Je stapt een teletijdmachine in. Het is een, uh, een, een, een 18e eeuwse bibliotheek die gebleven is zoals die was... omdat er een geldgebrek was. Ja. En het is een fantastische... Je komt daar binnen en ik had er veel over gehoord. Je komt daar binnen en je denkt eerst, hé, is dit het nou? Het is vrij kaal, het is Nederlands, het is heel veelzijdig. Die man was miljonair, was de Bill Gates van zijn tijd... maar dan, dan op leidse schaal. En die kocht alles wat hij uh, om zich heen uh, aan wetenschappelijke informatie zag... Hij stierf op 32-jarige leeftijd, maar heeft een prachtige bibliotheek nagelaten. En dan bent u iemand die daar heel vaak gaat kijken? Zeker. En de mooiste van de wereld? De mooiste van de wereld. Ja, dat hangt er vanaf of je van groot of van, uh, van, van fijn houdt. Nou, beginnen we met groot. Uh, grote, Library of Congress in Washington. En, uh, en fijn, ja. Ik heb zoveel leuke, schattige poëziebibliotheken in Londen... Uh, een, een hele kleine bibliotheek en een achteraf uh, straatje in een universiteit in China. Er zijn zoveel schattige, mooie bibliotheken... waar je ook onverwachte schatten kan vinden. Wanneer is de liefde bij u begonnen voor boeken en verzamelen? Uh, dat is een goede vraag. Um, ik denk toen ik een jaar of acht was en bij mijn opa achterin de snoek zat. Waarom? Uh, omdat hij toen op een gegeven moment zei... nou zit je nou weer te lezen, Joris, pleur dat boek toch uit het raam. Uh, <laughs> en ik dacht, nee, dit is wat ik wil... En niet misselijk worden in die snoek. Niet misselijk worden, nee. Hartelijk dank. Jos Dame, hoofdbibliothecaris van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Er is.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 Nederland staat ook dit jaar in de top 10 van gelukkigste landen, blijkt uit de jaarlijkse index van de OESO. Bij het samenstellen van die index wordt gekeken naar het inkomensniveau van de inwoners, naar de gezondheid, hun veiligheid en de huisvesting. Nederland staat in die lijst op de achtste plaats. Op nummer 1 staat Australië, gevolgd door Zweden en Canada. En de politie heeft in Culemborg zeven jongeren van hun bed gelicht vanochtend. Die deel zouden uitmaken van een jeugdbende. Jongens zijn tussen de 16 en 20 jaar, Spreken het afgelopen jaar, woning inbraken. En volgens de politie intimideerden de jongens bewoners in de wijk Terwijde in Culemborg. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Is het een beetje beter geworden op de Nederlandse wegen, Edwin Gertsen van de ANWB? Ja, nou maar iets beter. Want de A67 van Venlo naar Eindhoven die is nog steeds dicht tussen Asten en Afrit Zomeren. Er staat 7 kilometer file vanaf Afrit Liesel. Dat komt er een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Verkeer vanuit Venlo naar Eindhoven kan omrijden via Roermond over de A73 en de A2. Dit de is Met Felix Beurders. Zometeen partneralimentatie afschaffen of behouden. En de webwereld van Even van Dijk, die voedselverspilling tegen wil gaan. Even terugspoelen plurruur, naar 1982. Well, down the desert way, have been shaken to the top. The shaking through is coming. Kind of Jet. met een nummer over piloten van Straaljarissen... die van de koning de opdracht krijgen om te bombarderen. Maar die denken, ja, allemaal. hoela. En die blijven lekker in de cockpit naar muziek luisteren. De Gids.fm. Schaduwkabinet. Als je kijkt naar de situatie op het terrein... het is zeer bloedig, zeer gewelddadig, zeer dodelijk ook. De Europese Unie heeft an end the arms embargo Wat betreft het uh, wapenembargo... ...is afgesproken dat uh, in de komende maanden uh, geen, wapens, geen plannen zijn om wapens te leveren. En zowel wapens leveren als geen wapens leveren heeft enorme gevolgen. Het EU-wapenembargo wordt niet verlengd. Dat is gisteren besloten door de ministers van Buitenlandse Zaken. Aan de lijn is onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken, Pieter Feit. Meneer Feit, goedemorgen. Goedemorgen. Er is besloten sancties tegen het regime van Assad overeind te laten. Het wapenembargo niet te verlengen maar voorlopig nog geen wapens te gaan leveren. Is dat een verstandige beslissing? Ik geloof dat het inderdaad een verstandige beslissing is. Ik zie het als, voornamelijk als een politiek gebaar. Dat wil zeggen, uh, de bedoeling is om uh, de druk te verhogen op Assad... om uh, serieus te onderhandelen over de toekomst van zijn land. En ook uh, naar de rebellen toe om uh, ze aan te moedigen om deel te nemen... aan een conferentie die uh, volgende maand hopelijk zal plaatsvinden in Genève. Maar is om dan... daar saamhorigheid te tonen en niet onderling te gaan ruzieën. Onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans is uh, niet erg voor dat besluit. Hij heeft, heeft er wel mee ingestemd kennelijk. Waarom, denkt u? Nou, ik, ik, vind, uh, ik vind het jammer dat uh, het gisterenavond uh, 13 uur heeft moeten duren... voordat de ministers tot uh, overeenstemming kwamen. Eigenlijk zijn geloof ik alle ministers tot eens dat uh, die uh, burgeroorlog in uh, Syrië niet kan worden beëindigd met militaire middelen. Dus een militaire oplossing is niet echt denkbaar en realistisch. Waar we naartoe moeten zijn onderhandelingen, dus een politieke oplossing. En vandaar dat ik dit, uh, uh, deze uitkomst zie als een, als een politieke stap... Uh, met name om de gematigde rebellen uh, een steun in de rug te geven. Ik zag laatst een vertegenwoordiger van, van de gematigde elementen in de coalitie die zei... Geef ons steun, geef ons wapens, want onze jongens radicaliseren als jullie dat niet doen. En ik denk niet dat het echt de bedoeling is om onmiddellijk uh, een, een wapenwetloop te gaan uh, opzetten. Het gaat er meer om dat we de gematigden aan onze kant uh, krijgen... en daardoor uh, de druk kunnen verhogen op, uh, op Assad. Ja, u maakt ook een onderscheid tussen de moslim aan de ene kant... en de gematigde elementen in de oppositie, maar ze zitten allebei in die oppositie voor een groot gedeelte. Is het dan wel een juist onderscheid? Ja, het is een vechten voor, uh, voor de juiste zaak. Uh, maar we willen niet uh, dat, dat uh, steun wordt gegeven aan, aan terrorisme of, of aan extreem radicale elementen. Dus uh, dat, dat begrijp ik ook wel. En dat is wat, uh, wat voor vele ministers een, een probleem is geweest. Uh, ook voor Timmermans. Maar we moeten het ook zo zien dat uh, onder de lidstaten van de Europese Unie heb je er twee... ...die machtspolitiek bedrijven of die dat kunnen. Dat zijn de Fransen en de uh, Britten. Die zijn ook permanent lid van de Veiligheidsraad. En u weet dat uh, het conflict in Syrië ook op de agenda staat van de Veiligheidsraad... ...en moet onderhandeld worden met de Russen en met de Amerikanen. En wij moeten ervoor zorgen dat we uh, geen beletsel vormen voor uh, die twee landen... ...en voor de Europese Unie om uh, invloed uit te oefenen. En ik vind juist dat uh, Timmermans te lang... Uh, ...een standpunt heeft verdedigd wat uh, niet behulpzaam is geweest. Uh, hij had beter uh, praktisch, pragmatisch en flexibel uh, alle opties uh, kunnen openhouden... ...en daartoe kunnen bijdragen dat er gisteravond sneller uh, tot besluiten kon worden ge gekomen. Nu was het weer een toonbeeld van verdeeldheid uh, van de Europese Unie... Uh, en dat, is, dat, is volgens, dat heeft de dus zaak niet geholpen. Het klinkt als een grote stap, hè, het einde van het wapenembargo... maar feitelijk verandert er helemaal niks... want voorlopig worden er geen wapens geleverd. Geef je dan de opstandelingen en zeker de gematigde elementen... onder hen geen valse hoop? Nee, dat verandert niet veel. Uh, maar ik geloof dat, uh, dat het toch uh, voor hun een, een, een aanmoediging is... en uh, een teken dat, dat wij ze niet vergeten, dat we achter ze staan... Uh, we willen natuurlijk wel, zoals ik eerder zei, dat ze ook meedoen in het politieke proces en dat er geen geruzie uh, onderling uh, doorgaat uh, binnen de coalitie. Maar uh, u moet er zeker van zijn dat uh, de landen die dat toe doen in Syrië, en dat zijn dus de, de landen die ik noemde, de Fransen, de Britten, yeah. de Amerikanen, de Turken ook en de, de Arabische landen, die hebben hun contacten met de coalitie. En zo weet iedereen wel ongeveer uh, waar zijn boterham gesmeerd is. Uh, ik denk dat, dat dat geen gevaar is voor, voor valse verwachtingen. Maar mocht er geen, uh, uh, geen uh, kans meer zijn uh, uh, op een conferentie of op onderhandelingen... dan is het natuurlijk niet helemaal uitgesloten dat er later toch nog uh, gericht... Vormen een uh, gerichte uh, uh, aanvoer komt van, van wapens voor zover dat nood, benodigd is voor de gematigde elementen. Maar ook voor Assad, hoe groot is de kans dat, uh, dat dit juist olie op het vuur gooit? Ik geloof het niet. Ik geloof dat voor Assad het weer eens te meer een teken is dat hij geïsoleerd uh, staat. Uh, en uh, als hij niet meewerkt, uh, dat er misschien ook een kans bestaat dat hij geleidelijk aan. Uh, de steun van, van Rusland verliest. Uh, dat, dat zal nog wel enige tijd duren. Maar de Russen hebben nu ook wel uh, blijk gegeven van belangstelling voor het Amerikaanse initiatief om weer een conferentie bijeen te roepen. Dus ik geloof dat dit voor Europa een, een goede uitkomst is geweest. Ik had alleen gehoopt dat het iets sneller en met iets meer eensgezindheid ja. tot stand was gekomen. Als er straks wel wapens aan de opstandelingen geleverd gaan worden, hoe kun je er dan voor zorgen dat die niet bij extremistische moslims terechtkomen? Nou ja, zoals gezegd, uh, ik, ik geloof dat er echt wel kanalen zijn... en, en informatie en uh, we hebben onze inlichtingendiensten... en dat hebben de Fransen en de Britten en de Amerikanen ook... om dat een beetje gescheiden te houden. Uh, uiteindelijk is het nooit helemaal van natuurlijk, te vermijden... dat wapens in, in verkeerde handen terechtkomen. Maar nogmaals, laten we ons niet te veel vastleggen op, uh, op wapenleveranties. Dit is een politiek besluit... En zoals de, de Britse minister gisteravond al gelijk heeft gezegd... het ligt niet in het voornemen van Londen... om gelijk te beginnen met, nee. met, met wapenleverantie. Nee, maar stel... Uh, uh, ja, kijk, de Europese Unie heeft dat nou voorlopig losgelaten. Mogen die landen dan Frankrijk en, uh, en Engeland op eigen houtje besluiten... of er wel of geen wapens geleverd gaat worden in de toekomst? En aan wie? Ze krijgen meer... Ze, ze, of ze hernemen eigenlijk hun vrijheid van handelen. Maar ik denk dat er wel afgesproken is gisteren... dat er geconsulteerd zou worden... En dat er zoveel mogelijk uh, overleg zal zijn om, te, om zeker te stellen, garanties misschien, dat die wapens niet in verkeerde handen terechtkomen. Maar uh, ik geloof dat uh, Frankrijk en Engeland uh, het, het nodig vinden om dit drukmiddel te kunnen hanteren in hun verdere bemoeienissen in New York en in Genève straks op die conferentie. Hartelijk dank, Pieter Feit, onze schaduwminister van Buitenlandse Zaken. Ja, ja, ja, ja, ja. De, .fm. de hoeveelheid voedsel die jaarlijks in Nederland wordt weggegooid is verder toegenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit. In 2011 is per persoon tussen de 6 en 60 kilo voedsel meer verspild dan in 2009. Simone Wijmans praat met de oprichter van een website die voedselverspilling wil tegengaan. De webwereld van... Eva van Dijk, ruim 700 volgers op Facebook... Afgelopen week was in het nieuws dat Nederlanders heel veel voedsel verspillen. En jij hebt daar mede een oplossing voor gevonden via foodsharing.nl. Wat is dat voor site? Het is een site waarop mensen die boodschappen hebben gedaan en dingen over hebben die ze niet opkrijgen, um, kunnen doorgeven aan andere mensen. Je kan een kaartje op uh, de website invullen en dan kunnen andere mensen het opkomen halen. Dus stel ik heb nog drie zak rijst over. Ga je naar www.foodsharing.nl. Vul je een kaartje in, ik heb uh, drie zakken rijst over... en ik woon in Amsterdam bijvoorbeeld. En andere mensen in Amsterdam die denken... oh, ik heb wel wat aan rijst, die kunnen het kaartje claimen... en dan krijgen jullie elkaars contactgegevens... en dan kun je het bij elkaar opkomen halen. En werkt het? Ja, steeds beter. Het uh, moest eventjes bekend worden... maar ondertussen kunnen best wat mensen het vinden. En uh, er wordt ook steeds meer uitgewisseld. Veel mensen moeten even een drempel over... om iemand bij hun huis te laten komen... of bij een onbekende aan te gaan bellen. Maar uh, het wordt wel steeds uh, meer gebruikt. En zijn er nou nog andere initiatieven op dit vlak... om die voedselverspilling tegen te gaan? Ja, eigenlijk heel veel. Um, vanuit de NCDO is een overkoepelend platform opgericht... voor kleinschalige voedselinitiatieven. En dat heet FoodGeria. En er zijn ruim honderd uh, kleinschalige voedselinitiatieven bij aangesloten. En welke initiatieven vind jij met name interessant? Nou, ik maak zelf wel gebruik van uh, thuisafgehaald.nl ook. Uh, dat is eigenlijk uh, ja, een beetje dezelfde richting als uh, foodsharing. Maar ik, uh, ben vooral, uh, ik heb de website vooral opgericht... zodat mensen hun overgebleven boodschappen uit kunnen wisselen. Maar daarnaast is het ook vaak zo dat mensen meer koken dan wat ze zelf opkrijgen. En via thuisafgehaald kun je kant en ...maaltijden met elkaar uitwisselen. Dus dat is heel handig als ik een keertje geen tijd of uh, zin heb om te koken... ...maar geen uh, fabrieksmaaltijd uit de supermarkt wil. Ja, je kan uh, op de website je postcode invoeren... ...en dan zie je wat er uh, op die dag uh, bij jou in de buurt gekookt wordt, aangeboden wordt... ...en dan kun je reageren en dan kun je het uh, aan het eind van de dag ophalen. En kijk je veel video's online? Um, ja, er zijn bijvoorbeeld op YouTube filmpjes over dumpster diving. Wat is dat? Mensen die uh, aan het eind van de dag bij de markt of bij de supermarkt. Uh, ja, eigenlijk eten uit de ja, dampster. Klinkt uh, heel erg uh, vies, maar het valt best wel mee. Maar ja, er zijn veel dingen die weggegooid worden. omdat ze de volgende dag niet meer verkocht zullen kunnen worden. Terwijl ze eigenlijk nog wel goed zijn. En ja, er zijn best wat mensen die, uh, die gewoon ophalen. Het is gewoon nog prima voedsel. Kan je, oh, het is, is überhaupt officieel nog steeds uh, houdbaar. Ja, tot morgen. Een beetje vies Ik krijg ook uh, Google alerts in mijn uh, mail-inbox als er iets over voedselverspilling of food waste ergens online is. En daar ja, dat zijn vaak links naar filmpjes. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, Tristan Stewart, een uh, brit die uh, zich heel erg inzet voor uh, of tegen eigenlijk voedselverspilling. Hij heeft ook een TED Talk uh, gehouden. The job of uncovering the global food waste scandal started for me when I was 15 years old. I bought some pigs, I was living in Sussex, and I started to feed them in the most traditional and environmentally friendly way. I went to my school kitchen and I said, give me the scraps that my school friends have turned their noses up at. I went to the local baker and took their stale bread. And, uh, how are uh, een initiatief ontwikkeld, uh, Feeding the 5000. En hij heeft daarmee eigenlijk laten zien... dat met het eten dat op één dag in Groot-Brittannië weggegooid wordt... makkelijk minstens 5000 mensen eten kunnen krijgen. En dat is eigenlijk ook uh, onze inspiratie geweest voor de Food Gria om uh, een soortgelijk event in Nederland te gaan houden. Dus op 29 juni in het, uh, op het Museumplein in Amsterdam... gaan we voor uh, 5000 mensen lunch maken met eten dat anders weggegooid zou zijn... maar eigenlijk nog helemaal prima is. En uh, mensen die willen eten, waar haal je die vandaan? Ja, iedereen is welkom, absoluut. Neem uh, een soepkom mee, een lepel mee, bestek mee. En uh, we hebben nog een heleboel andere dingen die we daar zullen laten zien... En die je kan ervaren. En uh, ja, iedereen is van harte welkom. Dus heeft u trek op 29 juni, dan kunt u terecht op het Museumplein. Al dus Eva van Dijk van foodsharing.nl. Alle besproken links staan zoals altijd op de site. De gids .fm. Meer vrouwen moeten financieel onafhankelijk worden, zei minister Bussemaker onlangs. En volgens journalist Els Rozenbroek moet in het verlengde daarvan de partneralimentatie worden afgeschaft. Zolang iemand na een scheiding twaalf jaar lang op de zak van zijn ex-partner kanteren, komt er van werken niets terecht. Familierechtadvocaat Paul de Gier is het hier totaal niet mee eens. Els Rosenbroek zit hier en Paul de Gier in de studio van RTV Rijnmond in Rotterdam. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Els Rosenbroek. u schreef vorige week in NEC Next een vlammend betoog... over het afschaffen van de partneralimentatie. Waarom had u de, be de behoefte aan om dit betoog te gaan schrijven? Het zit me eigenlijk al jaren dwars. Maar nu Jet Bussemaker ook weer een, de, een poging deed om het op de kaart te zetten... dat vrouwen aan het werk moeten... toen dacht ik, nou... en ik had er net een stuk over geschreven in Linda... En daar had ik ook nogal veel respons op gehad. Dus toen NRC mij vroeg, wil je dit voor het NRC schrijven, zei ik heel graag. Ik bent zelf gescheiden, hebt uw ja. zoon alleen opgevoed. Uh, waarom wilde u geen partnerhalemutatie ontvangen van die man dan, uw ex? Omdat ik gezond ben en hersens heb. Dus ik zou niet weten waarom uh, mijn ex mij zou moeten onderhouden. Gezond en hersens. Maar u hebt ook nog een zoon om op te voeden. Ja, maar dat kan een vrouw ook, ook financieel. Meneer De Gier, u hebt als familierechtadvocaat veel te maken met scheiding en alimentatie. Wat vindt u van het idee om die partneralimentatie maar af te schaffen? Nou ja, u heeft het eigenlijk zelf al gezegd. Uh, het afschaffen van de partneralimentatie, dat, uh, dat lijkt me geen goed idee. Dat er iets moest worden gedaan aan het huidige systeem van de partneralimentatie, daar ben ik het wel mee eens. Maar het afschaffen vindt u geen goed idee, zegt u het waarom niet? Nee, nou, um, dan, dan sluit ik even aan bij het, uh, bij het stukje van mevrouw uh, Roosbroek in het NRC. Ik zeg stukje, ik bedoel, het is een mooi artikel. Um, uh, over duidelijk uh, een uitnodiging om te reageren. En dat, uh, dat doe ik dan ook graag. Um, zij schetst de situatie van hoogopgeleide vrouwen... die, uh, die aan Pilatus doen en eigenlijk wijntjes drinken. Um, ja, aan iedere kant van het spectrum heb je een andere kant van het spectrum. En daar zit uh, bijvoorbeeld um, uh, het, het zeer traditionele huwelijk... waarbij een meneer 40 jaar lang heeft gewerkt mevrouw eigenlijk nooit, uh, mevrouw is nu 59 en, en, en partijen gaan alsnog uit elkaar. Ja, dan is het in de, zeker in de huidige tijd uh, eigenlijk wel heel lastig voor mevrouw... zeker als ze geen, uh, geen hoge opleiding uh, heeft genoten... om dan überhaupt nog aan het werk te komen en een eigen levensonderhoud te voorzien. Denkt u er wel er die lagen opgeleiden, hoe dat dan moet gaan, mevrouw Rosenbroek? Ja, nu heb je het over de groep uh, die uh, boven de 55 is... en 40 jaar huwelijk achter de rug heeft. Maar dat is niet... te. Groep waar ik me opricht, dat is echt een de groep dertigers, veertigers. die uh, zogenaamd met hun man de afspraak maken. jij zorgt voor het inkomen. ik zorg voor de huishouding en de kinderen. En dan denk ik: ja, in deze tijd moet je absoluut niet stoppen met werken. is nergens voor nodig. Ehm. Um, dus voor die vijftigers en zestigers uh, vindt u wel dat alimentatie rechtvaardig ja, is? Ja, ja, daar is weinig meer aan te doen, hè? Maar die twintigers, die dertigers en die veertigers... Ja, ja, die moeten gewoon aangepakt worden. Ja, want u ziet verhalen om u heen dat er inderdaad uh, aan pilatus gedaan wordt... En, en koffie wordt gedronken. Talloze. Ja? Talloze. En dat zijn dan voornamelijk hoog opgeleiden bij u? het over. Ja, ja, dat, vindt, dat maakt het zo extra treurig. Een schoolplein vol doctorandes, doctorandesmoeders... Ja. die hun master hebben gehaald... En die uh, heel druk zijn met spirituele cursussen en glazen witte wijn drinken. En zeggen, ik ben thuis voor de kinderen, mijn man zorgt voor het inkomen. Nou, deze dames zullen nooit meer aan de bak komen. Want ik zelf zou nooit iemand aannemen die tien jaar niks heeft gedaan, op een cv heeft staan. Ja. Nou, voor de kinderen gezorgd natuurlijk. Voor de kinderen gezorgd heb ik ook. En dat ja. kan heel goed samen gaan met een baan. Ja, dan je kunt een, een uitstekende aan de, aan de moeder zijn, terwijl je een baan hebt. De, dan komen we toch aan de fundamentele vraag... vinden wij in Nederland dat een ouder ervoor mag kiezen... om zelf fulltime zijn of haar kinderen te verzorgen? Daar mag een ouder voor kiezen, maar dan moet ze ook de rest van haar leven... of zijn leven, er financieel uh, de consequenties van draaien. Nu zijn deze vrouwen, eerst zijn ze afhankelijk van een man. Een gemiddeld ja. huwelijk duurt in Nederland 14 jaar. Daarna gaan ze scheiden. Willen ze partneralimentatie? Krijgen ze ook. Twaalf jaar bene. Nou, dan gaan ze misschien eens om zich heen kijken of er een leuke baan te vinden is. Nou, dit zal moeilijk zijn, dus komen ze vanzelf in een uitkeringsrecht. Wat is dit voor een weinig zinvol leven? Ditte Geer, dezelfde vraag voor u. Ja, ik, euh, ik ben wel blij met de nuance in ieder geval. Die, die had ik nog niet gezien, hè, de, oude, de oudere mensen. Um, ja, dit, dit maakt het wetgevingsproces ook, uh, ook erg lastig... omdat de wetgeving moet natuurlijk voor iedereen gelden. Um, mijn ervaring is... Uh, U bedoelt wel... de ouderen, de 50- en de 60-jarigen van mevrouw Rozenbroek vindt... nou, daar moet je partneralimentatie voor blijven. De 20-, 30- en 40-jarigen, die moeten gewoon werken. Nou, laat ik het zo zeggen, ik, ik denk dat het grote probleem bij alimentatie, want er is wel wat frictie in de maatschappij, dat is gewoon, eh, men begrijpt niet waarom men alimentatie betaalt. En als je dan inderdaad zegt, de termijn is standaard 12 jaar, als een huwelijk niet langer heeft geduurd dan 5 jaar ja. en er geen kinderen zijn. Eh, daar zou je aandacht voor moeten vragen. Um, en dat, dat hebben we al eens eerder... Um, ja, in 2006 uh, heb ik daar al... Uh, met, met mijn kantoor in ieder geval een stuk over geschreven. Je zou net als het ouderschapsplan... zoals je dat nu hebt voor kinderen... Een, een alimentatieplan moeten maken. Want het kan inderdaad zo zijn dat een van de partners... en dat hoeft echt niet noodzakelijk de vrouw te zijn... hoewel. Dat wel de meest voorkomende situatie is, gewoon echt een tijd niet gewerkt heeft... omdat beide partijen hebben besloten dat zij die opvoeding van die kinderen... en het aanwezig zijn van één ouder heel belangrijk vinden. Nou, Als je dan iemand de kans geeft om na een scheiding... bijvoorbeeld een opleiding te doen een aantal jaar... zodat je weet, als je daar alimentatie betaalt, kan diegene die opleiding gaan doen... en na die opleiding van drie jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar... heb je veel grotere kansen om daadwerkelijk aan het werk te gaan. Wat vindt u uh, wat dat voorstel, mevrouw Rozenbroek? Ja, yeah, ja... Yeah. Dat uh, zou kunnen, dat is heel goed. Ik denk dat het beter is als vrouwen tijdens het huwelijk al bedenken... ja, één op de drie huwelijken, meer dan één op de drie huwelijken loopt stuk. Laat ik gewoon uh, zorgen dat ik altijd in de arbeidsmarkt blijf. En Daar mijn ben ik het heel gelden maken, <laughs> het zorgt voor gelijkwaardigheid in het huwelijk. Het is zo dat mannen en vrouwen vaak samen afspreken... jij uh, zorgt voor de kinderen, ik voor het inkomen... Maar in hoeverre die afspraken cultureel bepaald zijn, dat is een heel interessante kwestie. Ook omdat het hetzelfde is dat vader zegt, ik zorg voor de kinderen en jij gaat werken. He, dat is misschien in 1% van de gevallen het geval. Het is nauwelijks in de statistiek in ieder geval terug te vinden. Het is crisis mevrouw Rozenbroek en de banen liggen niet voor het oprapen. Kun je het dan aan deze tijd van maken om die partneralimentatie af te schaffen? Het gaat mij om het principe. Het is een uh, he, zware tijd, economisch gezien. De banen liggen niet voor het opscheppen. Het is een extra reden om aan het werk te blijven. Meneer De Gier, ik hoor u steeds zeggen... Ja, die termijn van 12 jaar, daar moet wat aan gedaan worden. Wat moet eraan gedaan worden? Hoe moet die teruggebracht worden? Nou, ik, uh, ja, mijn, mijn persoonlijke voorkeur, uh, en die doet dan ook recht aan het huwelijk... en de, de situatie daarin zou zijn om de alimentatie net zo lang te laten duren... als de helft van de duur van het huwelijk... Het gaat misschien wat ver om dat helemaal uit te leggen. Nou, um, dat is vrij duidelijk. Ja, ja dat begrijp ik. Dat, dat, dan, dan doe je ook recht aan die hele lange huwelijken. Um, en daarbij moet je er altijd wel van uitgaan dat er een situatie is. waarbij er, er ongelijkheid is in het werk. Hè. Dus als dat, iemand uh, 40 jaar getrouwd is, krijgt hij 20 jaar partneralimentatie. Maar, maar dan moet er wel de situatie zijn. dat dus een van de partners echt de kostwinner is geweest. en de ander niet. Dan alleen. Dus vrouwen ja, die partijen, alleen maar voor als hun twee kinderen hebben zelf? gewerkt. Ah. Dus vrouwen die alleen maar, ja? Dus vrouwen die alleen maar voor hun kinderen hebben gezorgd... die worden daarna beloond. Dus ze hebben al twaalf jaar weinig gedaan... Daarna worden ze nog eens beloond met twaalf jaar alimentatie. Als nee, je 24 jaar... jaar, twee, twee, twee, twee, zaken. 24 jaar. Ja. twee zaken. Het zijn niet de vrouwen die ervoor hebben gekozen. Kennelijk hebben de, er zijn altijd twee mensen in een, in een huwelijk. Dus ik denk dat ze er dan beide die keuze hebben voor gemaakt. Hè. De, de, de idee, zeker op, voor de alimentatie zoals die nu is... Um, is toch dat um, uh, degene die het geld heeft kunnen verdienen... ook verder helemaal niets heeft hoeven doen in een huishouden... of, of vrijwel niets heeft hoeven doen aan opvoeding. Dus ook de gelegenheid heeft gekregen... om een carrière vol uh, uit te zetten en, uh, en in te gaan... Daarnaast blijft wel altijd het verhaal... en daar ben ik het wel met mevrouw Hartgrondig... en met mevrouw Rozenbroek mee eens... dat het wel verstandig is om altijd aan het werk te blijven. Want als je inderdaad twaalf ja. jaar gaat teren op de zak van een ander... dan ben je dus tegen de tijd dat dat eindigt... en dat is tegenwoordig allemaal wat definitiever dat einde dan vroeger... Uh, ben je twaalf jaar ouder... heb je twaalf jaar arbeidservaring gemist... is je theorie twaalf jaar verouderd... dan heb je twaalf jaar geen pensioen opgebouwd. Ja. Uh, dus dat is wel goed om je te realiseren... als je denkt ik ga twaalf jaar op iemand zak teren. Overigens leert de ervaring dat de meeste aliment, alimentatietermijnen zo'n vijf à zes jaar duren. Niet alleen omdat misschien de alimentatiegerechtigde de vrouw vaak eh, werk vindt... maar bijvoorbeeld ook omdat ze een nieuwe partner vindt. Want dan eindigt ook de alimentatie. Voor de zomer hopen PvdA, VVD en D66 samen met een wetsvoorstel te komen... om de partneralimentatieregeling te moderniseren. En dat zal dan ook wel betekenen te verkorten. Els Rozenbroek en Paul de Gier, er is nog veel over te vertellen. Maar ik u bij deze danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Kruipen de mieren al uit hun beurten. Dat zou betekenen dat het eindelijk voorjaar is... want uh, dat doen ze vooral om te zonnebaden, maar soms ook om te verhuizen. En dan slepen die mieren de jonge mieren naar een andere beurt. En waarom vertel ik dat? Nou, omdat vanavond te zien is hoe het eraan toegaat in zo'n mierenhuis... bij Vroege Vogels TV om vijf voor half acht op Nederland 2. En we hadden het net over voedselverspilling en foodsharing... waarover uh, de webwereld ging met Eva van Dijk. Dat komt binnenkort uitgebreid aan de orde in twee kassa groen specials... op 28 juli en op 1 juli, dus voor en na het foodweekend. En voor wie zich Joska Fischer nog herinnert... op Duitsland 1 komt er vanavond een portret van hem. Fischer, die eerst lang een linkse activist was... en uiteindelijk de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Gesprekken over 60 jaar Duitsland, zijn eigen rol daarin... en het steeds rechtse wordende klimaat. Om kwart voor elf op Duitsland 1.